Van der Linde met het NOS-journaal. In België roept de minister van Consumentenbescherming op om voorlopig geen speelzand meer te gebruiken. Belgische winkels moeten uit voorzorg de producten uit de schappen halen. De oproep volgt op een bericht in het AD dat er verschillende speelzandproducten in Nederland asbest is gevonden. Er wordt nog onderzocht hoe gevaarlijk het zand is, zegt de Belgische minister. De impact op de volksgezondheid die gaan we pas weten als de onderzoeken zijn afgerond. Ik wil ze alleen maar oproepen om nu het zand gewoon niet meer te gebruiken. In Nederland roept de kinderopvangbranche op om sommige varianten van speelgoedzand niet meer te gebruiken. Bewoners van meer dan 1100 woonblokken in de Oekraïnse hoofdstad Kiev... zitten de rest van de winter waarschijnlijk zonder verwarming. Dat komt door de vernietiging van een elektriciteitscentrale door Rusland... Het herstellen van die centrale gaat minstens twee maanden duren. De winter in Oekraïne is tot nu toe zeer streng. In het noordwesten van Marokko zijn meer dan 143.000 mensen geëvacueerd vanwege overstromingen. Het regent al dagen in het gebied. Rivieren zijn buiten hun oevers getreden en in laaggelegen steden en dorpen zijn de straten ondergelopen, zegt correspondent Samira Jadir. De evacuaties zijn vooral bedoeld om te voorkomen dat er veel slachtoffers vallen. Daarnaast zijn er ook aardverschuivingen geweest, waarbij in ieder geval drie mensen om het leven zijn gekomen. De overlast in Marokko houdt aan, want het blijft regenen. De Russische kapitein, die vorig jaar op de Noordzee met zijn vrachtschip tegen een kerosinetanker voer, is in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot zes jaar cel vanwege de dood van een bemanningslid. De botsing veroorzaakte brand op beide schepen. De Britse aanklagers verweten de kapitein dat hij helemaal niets deed om de ramp te voorkomen. Het weer, vanavond is het bewolkt met landinwaarts kans op motregen. Morgen ook weer kans op motregen, dan is het 2 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 ...om bekend om heel vinnig uh, en kortere nummers te maken. Deze heren van Shameless. En ze komen uit Nijmegen, daar komen ze vandaan. En ze hebben ook volgens mij deel uitgemaakt van die welbekende popronde. Nou ben ik even kwijt welk jaar dat volgens mij precies was. Maar goed, ze hebben er onderdeel van uitgemaakt. Don't Care Healthcare heet de single die ze vorige week hebben uitgebracht... En nu mogen we hem ook laten horen. Want ja, er zijn ook bands die zeggen... Ja, wacht even. Even wachten. Eh, we gunnen ze even aan een ander bijvoorbeeld. Dat kan. En dan, eh, dan moeten wij gewoon op ons beurt wachten. Gunmol heeft eh, vorige week ook al een single uitgebracht. Tenminste, toen mochten we hem ook al eh, laten horen. Maar dat is ook alweer een tijdje terug. Twee weken terug, denk ik. Dat ze die single hebben uitgebracht. Andermaal Bidderness. or no man ever loved. Twee leden van die band heb ik uh, ooit uh, nog eens uh, staan praten tijdens de popronde van 2024 in Hoorn. En toen waren ze, uh, geloof ik, één van de bands die optraden in een etablissement aan dat hele grote plein in, uh, in Hoorn. En voor dat optreden uh, speelde toen Hunk. Ja, zo was het. En uh, Sonic Wip kwam daarachter. En dit is hun uh, nieuwe single Invincible. Uh, dat uh, nummer dat hebben ze ook alweer nou, anderhalf, twee weken geleden uitgebracht. En uh, we kunnen hem ook uh, gewoon laten horen. Uh, deze band die meldde zich zelf bij ons in de mailbox. En zegt van, kunnen jullie ook aandacht besteden aan deze single? We hebben hem vorige week al uh, laten horen. Nu ook weer Mix met Killing Me Inside. waren de jongens van M2K. En wie zit daarachter? Daar zit achter bijvoorbeeld Marnix Bouws En die is een broer van, ja, inderdaad, Ruben Baus. Uh, die uh, bekend is van onder meer zijn aanwezigheid bij Anouk Wolf. Ook geen onbekende, denk ik. Toch? Want die heeft meegedaan in de headliner. Ja, en dan kom je weer uit bij Tribute in. Covercultuur, Terwijl die Anouk Volf gewoon heel erg... gewoon hele goede songs kan maken. Hè? Gewoon zelf. En dan moeten we weer een, een of ander stom programma... in het leven roepen om te kijken van... jongens, dit is toch hartstikke leuk? Ja, nee. Uh, Friet met mayonaise naar binnen we werken elke dag. Dat is leuk. Ja, dat komt ook aardig je, je keel en je neus uit... als je dat elke dag opgediend krijgt. Daarvoor hoorde je trouwens Mix met Killing Me Inside... Ik heb me laten vertellen dat uh, Von V weer bezig is met nieuw materiaal. Dus dan moeten we ze weer eens even laten horen. Hier is Openly Remember. Zijn ook uh, gewoon helemaal niet stuk te krijgen, hè, deze band. Terwijl het toch al uh, mensen zijn, uh, nou ja, voor muziekbegrippen. op leeftijd. Want ik geloof dat ze al tegen uh, de 50 zijn, zo niet eroverheen. Dus dan uh, heb je het wel over de oude wetse muzikanten, rock en roll. En uh, ja, tot tussendoor ook nog gewoon een beetje werken daarnaast. Want uh, het houdt niet over. Want ja, de. Tribute en coverbands. Die vreten al het geld op. Je laat uh, al duidelijk horen... dat je het er niet mee eens bent. Maar goed, ik heb er ook al een reden toe. Want ik heb er baat bij dat we het originele materiaal... zoveel mogelijk laten horen. Straks, na deze single... gaan we hem um, bijhalen. Deze Sylvester Sambros. En dat komt natuurlijk van een EP. Zijn debuut-EP. Die hij vorig jaar heeft uitgebracht. Not a full album... Part 1. En daar staat dit openingsnummer op. En dat nummer dat heet There's The Place.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 Dat, dat niet het hele. Het, de, de wereld al af is na vier maten, zeg maar. Yeah. Maar dat je mee wil. Het is natuurlijk beweging muziek. Het, het bestaat bij de gratie van dat de tijd verstrijkt. Dus yeah. daar wil je bij blijven dan. Dat yeah. dat gevoel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 Ja, en pandas mogen niet pist worden. Hier is de nieuwe single No Protection. We swipe credit, kat als je me nee. We kunnen swipen krediet kaart is geen probleem. Wat is de schade van de bon? Ik leg meteen? We kunnen swipen krediet kat als je me nee. We kunnen swipen krediet kat als je me nee. We kunnen swipen kredit, als je me nee. Wat is de schade van de poniek? Leg me teen. We kunnen swipe dat met dit kart als je me Er zijn visjes als dit, waar ik al veel te lang naar je kijk. Jij haalt het slechtste uit mij. Weet je wat ze kan niet meer functioneren? Waarom ze onder de lip proberen? Zij wil weten of ik haar morgen nog spreek. Kleine kans dat ik aan haar morgen nog weet. Die biedt de korte, ik moet zorgen dat ik leef. We kunnen swipe, krediet, kartasje mené. We kunnen swipe, krediet, kartasje mené. Dit is trouwens ook wel leuk het verhaal. Uh, Kevin Dalassoen heet hij. En Asje Menee is de single die morgen uitkomt. Hij zou oorspronkelijk vorige week al verschenen, maar. De mail kwam uh, terecht in de spambak van de redactie van 3 voor 12 Leiden. Wat hij daar aan te zoeken heeft, weet ik ook niet. Dat komt gewoon uit Amsterdam. En uh, ja, toen uh, heeft hij besloten om uh, de release gewoon even uit te stellen. Maar goed, het voordeel is wel dat we hem uh, hier uh, bij Alternative FM kunnen laten horen. Want hij is een van de tien nieuwe releases morgen uh, bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Die we in twee hebben geknipt. Hij zit in de zaterdag uh, editie van uh, de rubriek Nieuwe muziek. Nou... Ga er maar weer eens even lekker voor zitten. Alles kaart. En als er één iemand is die in Nederland dit nummer al ontelbare malen heeft uh, gedraaid... ...dan ben ik het wel. Maar ja, daar heb ik alle reden toe. Want uh, die band die verdient naar mijn idee tot op de dag van vandaag meer. En waarom? Omdat ze dicht bij zichzelf blijven. Uh, zich niet gek laten maken. Nog altijd origineel materiaal brengen. En uh, zich ook niet laten verleiden om iets met tribute en covers te gaan doen. Hoewel, ze hebben het één keer gedaan. En dat was Magical Mystery Morning van uh, The Cats. Dit hebben ze tegen, uh, dat hebben ze toch aan, uh, aan gewaagd. En het was ook een gewaagde koffer. Ze hebben dat ook nog op een hele goede manier weten uit te voeren. Maar dat is een andere uh, kijk van het hele verhaal. Uh, ze hebben het dus één keer gedaan. Dus dat uh, moet ik even um, erbij vertellen. Want anders, dan krijg ik daar weer boze correspondentie hierover. Van klopt niet met wat je gezegd hebt. Maar goed. Um, dit is ook voorlopig even de laatste op de donderdagavond. Want er gaan... Een aantal weken Rob Agda Awards gedaan worden op de donderdag. En dan zijn we er niet. Dan verplaatsen we de zooi naar de maandag. En dan zijn we ergens in de eerste donderdag van maart. Zijn we weer gewoon terug op die donderdag. Dus dan geen zorgen maken. En we sluiten af met nog een nummer van Alaska. En dat nummer dat heet Scraps. Spreek je maandag. Dag.